3 uur. Christian met het NOS journaal. De Belastingdienst stopt voorlopig met de harde aanpak van alle mensen die worden verdacht van fraude met toeslagen. Het gaat om ongeveer 8500 gezinnen, schrijft staatssecretaris snel aan de Tweede Kamer. Hij erkent dat niet zeker is dat al deze mensen schuldig zijn aan fraude. Alle dwanginvorderingen waarbij beslag kan worden gelegd op salarissen of auto's worden voorlopig stopgezet. Tot nu toe ging de discussie vooral over een paar honderd gezinnen die hun kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. De 8500 gezinnen waarover Snel nu spreekt hebben een belastingsschuld van gemiddeld 19.000 euro. Bij bosbranden in het oosten van Australië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 huizen zijn verwoest en er worden zeven mensen vermist. In de deelstaat New South Wales woeden ongeveer 70 bosbranden aangewakkerd door de harde wind. Zo'n 1500 brandweerlieden proberen de vuurzeeën te bedwingen. In Australië woeden elk jaar bosbranden, maar vaak pas als de zomer daar begonnen is. Dat het nu al op zo'n grote schaal in de lente gebeurt, komt mede doordat de winter warm en droog was. In Georgië is de politie gisteravond slaags geraakt met betogers bij de première van een film over de Georgische homogemeenschap. Honderden betogers probeerden in de hoofdstad Tbilisi te voorkomen dat de film zou worden vertoond. Ze blokkeerden de weg en droegen religieuze symbolen. Ook werden regenboogvlaggen in brand gestoken. De film met de titel And Then We Danced speelt in Tbilisi en gaat over een homoseksuele danser die verliefd wordt op een tegenspeler. Maar zijn geaardheid probeert te verbergen omdat homoseksualiteit in Georgië niet algemeen wordt geaccepteerd. Ondanks de rellen kon de première doorgaan.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht, dames en heren. Uh, uh, uh, uh, So can you feel it? Can you feel it? Are you out there still with me?